Vier uur, Lieselot Thomassen met het NOS journaal In de politieke barometer zijn de VVD en de PvdA nu even groot. Beide partijen staan in de peiling van Ipses Sinovet op 35 zetels. In de barometer van woensdag stond de VVD nog twee zetels voor op de PvdA. De SP is een zetel gedaald en komt op 21. Ook de PVV daalt een zetel en staat nu op 19. Het CDA krijgt er in de barometer eentje bij en komt op 13. D66 verliest er twee en staat op 11. Alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden. In Enschede is een TBS er aangehouden die gistermiddag tijdens een begeleid verlof met geweld aan zijn begeleider was ontsnapt. De man die in de kliniek Olde Kotten in rekken zat, had toestemming voor het verlof. Hoe hij kon ontkomen is niet bekendgemaakt. Er werd meteen alarm geslagen en een zoektocht op touw gezet. Uiteindelijk leidde het spoor naar de omgeving van Enschede waar hij werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen voor welk misdrijf de man is veroordeeld tot TBS. Duikers gaan vandaag in de Maas bij Maastricht opnieuw zoeken naar sporen van Tanja Groen. De 18-jarige studenten verdween spoorloos in 1993. Twee weken geleden vonden duikers in de Maas een fiets die lijkt op die van Groen. Ze doken in opdracht van een groep belangstellenden die al jaren probeert de zaak op te lossen. Er werd ook een buis gevonden waar mogelijk sporen van de studenten op zitten. De politie heeft de fiets en de buis in beslag genomen voor verder onderzoek. Dat zal een week of zes duren. Vandaag gaan duikers proberen een tweede buis uit het water te halen. Het weer vannacht plaatselijk lage bewolking, nevel of mist. Overdag zonnig met op veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden. Aan zee iets minder warm. Daar kan later op de dag een zeewind opsteken. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 47. En leuk dat je luistert naar 4-7. Het programma dat helemaal gemaakt wordt door BNN University. Net als bij alle andere universiteiten is deze week ook bij BNN het nieuwe schooljaar begonnen. En dat betekent dat er nu zes nieuwe gezichten hier achter de schermen zitten. De komende drie uur ga je ze leren kennen. Tussen vier en vijf uur hoor je in Crack the Playlist de favoriete platen van de nieuwe feuten. En in het laatste uur van 4-7 hoor je de reportages die ze hebben gemaakt. Maar eerst dit. Het collegejaar is begonnen en bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam... beginnen ze het jaar met een nieuwe anti-speak-methode. Er worden camera's opgehangen in collegezalen tijdens tentamens. Camera's ophangen tegen het spieken. Ik vraag me af, zou dat nou echt werken? Wat zijn eigenlijk de spiekmethodes die daar tegen bestand zijn? Misschien ken je ze wel. Hè? Dat, je zelf, dat je een methode hebt waar zelfs een camera niks tegen kan doen... Ik hoor het graag van je en ik hoor ook graag hoe jij vroeger in de schoolbanken, tijdens je tentamens, tijdens je proefwerken spiekte. Je kunt bellen op het nummer 0800-1121. Hoe spiekte jij vroeger? Wij vroegen het alvast aan een paar mensen op straat. Gewoon bij degene naast me. Uh, ik spiekte uh, nou, zoals iedereen eigenlijk ben op de hand. 70 op de hand. Ik uh, ik had op een gegeven moment met Duits, ik was zo slecht in Duits, had ik woordjestoets met echt over de 500 woorden. En toen had ik uh, uh, zo'n mp3-speler destijds, heel goedkoop, en dan had ik uh, via mijn computer al die woordjes ingesproken. En toen had ik zeg maar zo'n trui aan, wat al, ja, en een sjaal om en mijn haar ervoor, wat alles bedekte en het oortje vastgeplakt. En toen heb ik gewoon die hele toets gewoon kunnen opschrijven en elk woordje kunnen luisteren. En uh, ja, gewoon alles Toen had ik voor het eerst een voldoende voor Duits op een tipje uit een jointje dan schrijf ik het op en dan rol ik op zij schrijft het op de been onder de rok. Een tipje wist <laughs> ze dus de rok het omhoog het heeft alle hele teksten op. Op, op, al ja, op de been ja. geschreven ik, ik, ik, ik zat al heel lang niet meer op school dus ja kijk altijd bij de beginnaaspal heeft alle hele teksten op de been geschreven ik heb nog nooit gespiet ik zat al heel lang niet meer op school ik heb echt nog nooit gespiet nee ik heb nog nooit gespiegd. echt niet ik heb echt al nooit ik heb echt nooit ik heb echt. Nee, ik heb nog nooit gespiekt. Echt niet? Ja, echt niet. Pas niet. Deze mevrouw heeft nog nooit gespiekt. Misschien heb jij ook nog nooit gespiekt. Of misschien juist wel. En heb je nog betere tips dan je nu net al hoorde van deze mensen? Bijvoorbeeld dat tip, de, de, de tip van het tipje van je joint gebruiken om daar je spiekbrief op te schrijven. Nou, die had ik eigenlijk zelf nog niet kunnen bedenken. Misschien heb jij nog wel betere tips. Je kunt bellen op 0800 1121. Was het stonden ze op het Mali veld in Den Haag en daar zongen ze Oh, oh, Den Haag. En dit is Viva la Vida van Coldplay. I Yeah. Coldplay, Viva la Vida. Leuk weetje van deze plaat. Dit is de campagneplaat van de VVD. Dus iedere keer als Mark Rutte op zo'n congres op komt lopen... dan draaien ze dit nummer. Wat ook wel weer opmerkelijk is... want het nummer begint met de tekst... I used to rule the world. Maar goed... Dat terzijde. We, vannacht wil ik het met je hebben over spieken. Want wat waren jouw methodes? Verborg je stiekem de boeken op de wc? Schreef je je handvol met aantekeningen? Je kan erover meepraten als je belt op 0800 1121. En één iemand die dat heeft gedaan, dat is Angelo. Goedenavond. Nee, nou, morgen. Hè? Goedemorgen, Angelo. Ja, goeienacht. Goeienacht. Nog, uh, voor mij nog steeds. Ja. Hoe spiekte jij vroeger? Uh, ik had. Uh... Ik denk gewoon de standaardmethodes. ik had altijd een, papier, of niet altijd, een papiertje in, in mijn mouw. Ja. Aan de binnenkant van mijn mouw. En ik wilde soms nog wel eens heel uh, subtiel een uh, heel klein briefje in mijn etui doen. En heb je er wat aan gehad? Aan dat spieken? Uh, naast angstzweet heeft het me ook wel eens geholpen. <laughs> maar dat, als je dan zo'n briefje maakt... Hè, dan moet je, je, daar ben je op zich best wel veel tijd mee bezig... om, om zo'n piepklein briefje te maken dat precies in je etui past... Uh, ja, leer je daar dan nog wat van samenvatten of zo? Uh, nou ja, wat, wat, wat ik in ieder geval altijd opschreef... was datgene wat ik niet geleerd had. had. Maar dan dus, als je het een keer hebt opgeschreven... dan heb je het inmiddels toch ook geleerd? Nou ja, ik gebruik dit vooral met talen. En talen waren niet... Uh, was niet mijn sterkste vak. Hmm. Dus, uh... En ben je wel eens betrapt? Uh, ja. En, uh, ja. En toen? Uh, toen had ik het geluk dat uh, mijn leraar uiteindelijk uh, wisselde dat die een echte baan kreeg. En uh, dat ik toen een nieuwe lerares kreeg. En toen streek ze over de hand uh, met de hand over het hart. En zei: Ja, ik ken je nog niet. En uh, anders had ik een één gehad en was ik waarschijnlijk niet geslaagd. Ah, nou geluk voor jou dan in dat geval. Ja. Vind je dat het moet kunnen spieken? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, als jij zo'n briefje maakt, ja, ik denk het altijd volgens mij. Je schrijft het in principe wel op. Je leert het ergens wel. Het is een geheugensteuntje. Ik vind het echt wel iets anders dan dat je dat je iets fraudeert of zo. Mm, ja, ik vind ja. Je haalt natuurlijk niet het cijfer wat je behoort te halen, maar ik vind dat uh, leraren het gewoon moeten gedogen. Wanneer ben je ermee gestopt met spieken? Toen ik klaar was met de middelbare school. En nou, in je, tijdens je studie niet meer? Nee, ik ben nooit heel vaak naar de tentamens gegaan. <laughs> <laughs> ik denk dat uh, dat wel een beetje... Is er een verband tussen, tussen dat niet meer spieken en niet naar tentamens gaan? Uh, ja, dan hoef je het niet meer, hè? dan hoef je niet meer te spieken. <laughs> nee, dat is helemaal waar. <laughs> en, het, nou, en het is natuurlijk iets triester dan dat je op de middelbare school... Dan dat je op, die, op de universiteit wordt betrapt met spieken mm. dan op de middelbare school. Ja, de consequenties zijn ook wat groter natuurlijk, hè? Ja, ja maar dat je in een zaal met 200-plus man een tentamen maakt... en dan zeg je, ja, jongen, wil je even komen? Ik ja, oh. denk dat die angst groter is dan gewoon in je klas... met alle mensen die je al vijf jaar kent. Ja. Dus niet meer spieken op de universiteit? Niet meer spieken op de universiteit. Angelo, dank je wel. Geen dank. Fijne oh. nacht nog. Roderick, nacht. Hoi. Hoe spiekte jij vroeger? De truc is om het aan de binnenkant van het etiket van je cola flesje of fanta whatever te schrijven. Ja. Oh ja, en die kende ik nog niet. Dan kun je het ook gewoon uitgebreid lezen zonder dat je ingewikkeld hoeft te doen. Ah. Dan kan je rechtop zitten en een beetje uit je flesje lezen wat de goede antwoorden zijn. En hoe vaak heb jij deze truc toegepast? Nou, één keer. Eén keer. Ja. Waarom maar waar één Duits keer? Nog. Wat zeg je? Ook bij het Duits. <laughs> Duits ja, is een vang bij... Maar... Van <laughs> nou, je hebt het nog redelijk goed in je hoofd zitten als je het hebt gebruikt voor het spieken. Ja, maar ik kom niet verder dan whatever. Whatever, ja. ja. Maar, maar goed, de eerste vier zaten nog wel in. Ben je ooit betrapt? Nee. Nee. Ook niet met deze truc. Want dit was, dit was je beste truc. Had je ook nog andere trucs voor het spieken? Nou, er zijn wel van die trucs dat dan iemand uh, waarvan je weet dat hij goed geleerd heeft... dat je die goed traint om bepaalde hoeken van de tafel aan te raken. Maar dat is eigenlijk nooit echt goed gelukt. Nee, ja, we hadden inderdaad ook, weet ik nog wel, tijdens luistertoetsen... zo'n uh, dat, je, dat je tikte, zeg maar, één tikje was dan voor het kortste antwoord... twee voor het middellange antwoord en drie voor het langste antwoord. Omdat je je niet met A, B en C kon doen, omdat dat helemaal door elkaar zat... Ja Werkte maar dat, dat ook bij jou dat is, zo? dat is bij ons nooit echt goed gekomen. Nee, nou ja, dat, nee. het is ook volgens mij te ingewikkeld. <laughs> ik vind het nu wel best wel ingewikkeld. precies, toen ik het aan te vertellen was dacht ik al, volgens mij begrijpt hier niemand wat van. Inderdaad. <laughs> <laughs> Spiek je nu nog wel eens? Uh, nee, nee, ik zou niet weten waarom. Nee, wat doe je dan in het dagelijks leven? Nou ja, ik bouw een schutting. Je bouwt een schutting? Op. <laughs> Schilder is een muurtje. Ja, en dan hoef je niet bij af te kijken. Nee, dat gaat vanzelf. Ja. Vind je eigenlijk dat het moet kunnen? Of dat het een beetje erbij hoort? Dat het een soort van sport op de middelbare school is? Nou ja, het is wel een... Uh, het is wel iets wat je, wat, wat je normaal gesproken ook kan toepassen. In het grote mensenleven. En wanneer dan? <laughs> nou ja, het spieken zie aan zich niet. Maar het uh, op een relatief intelligente wijze... Je, het leven door uh, prutsen, uh -huh. als het ware. Ja, dat is al je... een eigenschap waar je wat aan hebt, denk ik. Ben je daar een beetje goed in? Uh, niet goed genoeg, denk <laughs> ik. Je hebt nog wat oefening nodig. Ja, wie niet. Ja. Goed, de tip dus. Schrijf je spiekbriefje op de binnenkant van het etiket van je cola of Fanta-flesje. Ja. Moet je wel zorgen dat je dat mee naar binnen mag nemen. Maar ik vind het een goeie, want volgens mij zien ze dat niet op een camera. Afhankelijk van de camera. Nee, nou ja, maar goed, dan moet is. hij wel heel erg goed gericht staan. In ieder geval, Roderick, dank je wel voor je tip. Geen en wil jij ook uh, meepraten over dit onderwerp? En ons jouw favoriete speak-tips geven? Dat kan. Je kunt bellen op 0800 1121. Dit zijn Kitty, Daisy en Louis going up to the country. I'm going up to country. Bet don't you want to go. I'm going up the country, babe. Don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going, where I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk. Don't gonna leave this city, got to get away Don't gonna leave this city, got to get away On a bus in a fire, you know sure I sure can't stay The so make a pack and leave a truck and know you've got to stay I just exactly where we're going again, say fight we might even You got a home, man, when I've got mine. The Country, Kitty, Daisy en Lewis Spieken, daar hebben we het deze nacht over. Dat woord dat komt van het woord spekken. En dat betekent mager vlees met spek ombinden... om het meer te laten lijken dan het is. Dat is weer een leuk weetje. Spieken, is het eigenlijk erg als je dat doet? En wat zijn jouw favoriete speektips? Bel op 0800-1121. Sico is één iemand die dat heeft gedaan. Sikko, goeienacht. Goeienacht, met Sikko. Goeienacht. In het verleden, dat is nu een hele tijd terug hoor, studeerde ik culturele antropologie mm -hmm. met als bijvak uh, antropobiologie. Antropobiologie, oké. Okay. Dat gaat over de, onder andere de Neandertalers en de Crobagnons, enzovoort enzovoort. Mm -hmm. Goed, ik maak een afspraak met de uh, desbetreffende prof, professor Maat, ik ken zijn naam nog. Kost me 80 gulden, want ik werk hier tegelijkertijd, Was dus in een gulden tijdwerk. En uh, ik, word, uh, ik ga naar het uh, tentamenplaats toe. Ja, zegt de secretaris, de prof is de afspraak vergeten. Ik zeg, godverdomme. Ik zeg, ik neem het een dag voor vrij, dat kostte 80 gulden. Maar hij zegt, we maken een nieuwe afspraak. Dus dat doen we. Ik maak een nieuwe afspraak, kostte me weer 80 gulden. Weer een dag vrijnemen van mijn werk. En ik kom dan, ja, de prof is een uur van laat. Hier heeft u de vragen, heeft u nog iets nodig. Daar heeft u een kabinet, dat kunt u even gaan uh, voorbereiden. Mm -hmm. Ik had een tasje bij, een plastic tasje van de HEMA of zo weet ik veel. Er zat mijn college in en mijn boeken van antropobiologie. Nee, zei ik, ik heb verder niks nodig. En ik had wel een pen bij me, dus ik ga naar het kabinet. En ik, met dat boek en de vragen en mijn college-dictaat. Ik beantwoord de vragen op papier. En ik leg het spul weg naar tien minuten. En ik ben dat kabinet gaan doorzoeken. Wat lag met schedels en weet ik wat voor preparaten van mensen en dieren. En de prof komt binnen, hij zegt, we gaan even die vragen doornemen. Ik zeg, het is best, dus ik beantwoord die vragen. En ook hij had niet door dat ik het boek bij me had. Slaagde met nacht. En je hebt wel in, heb je nou in dat boek gekeken, of niet? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Dat, dat, dat, zeg, ik, dat zeg ik net. <laughs> ja, ik, ik had het boek bij me. Met, aan de hand van die vragen die ik gekregen had, heb ik met het boek die vragen beantwoord. Nou, wow. Daar ben je mooi mee weggekomen. Is, is hij er nooit achter gekomen? Nee, nooit. Nee, maar het kon hem misschien ook allemaal niet zoveel schelen als ik dit hoor, als je tot twee keer toe de afspraak vergeet. Nou, ik heb later met hem onder zijn leiding, laat ik zo zeggen, ja. met een aantal collega-studenten de Pieterskerk in Leiden opgegraven. <laughs> Oh, daar komt een beetje een rare toon tussendoor. Je hebt de Pieterskerk in Leiden opgegraven? Ja, de skeletten. Oké, okay. en toen heb je het hem verteld? Nee, ik heb het hem <laughs> verteld. Hij weet het tot vandaag niet. Maar voel je je er schuldig over dat je dat hebt gedaan? Nee. Nee. Dat is de kat, dit is de kat op het spekbinders. Ja. En dan had hij maar gewoon beter moeten opletten? Ja. Vind je het eigenlijk, want dit is wel echt, uh, nou ja, het, dit zit wel echt, je noemt het zelf ook echt wel fraude. En Dit zit er wel een beetje tegenaan. Bedoel, vind je dat het tot op zekere hoogte ook moet kunnen? Spieken? Uh, als ze op deze manier tekeer gaan, dan vind ik het helemaal niks erg. Mm -hmm. Maar denk dat je. Daar de vragen, dus... de vragen ze om. Ja. Maar heb je, heb je er ook iets, had je, heb je er echt iets aan gehad dat je dat boek bij je had? Had je anders dat tentamen ook niet gehaald? Dat had ik niet gehaald, nee. Nee. Oh, nou, ik, dan... ben niet, ik ben niet zo'n exacte denker. <laughs> nou, dan heb je er erg veel geluk mee gehad, Sikko. Ik, ik vind het de hogere schoolwerk. <laughs> heb je, heb je, is dit de enige keer dat je hebt gespiekt in je leven? Uh, nee, op de, op de lagere school heb ik het ook nog een keer gedaan. En hoe heb je dat toen aangepakt? Uh, gewoon een briefje in, in je vakje leggen en dat naar voren halen op het moment dat je het nodig hebt. Ja, gewoon de standaardmethode. Een soort van toelatingsexamen voor de middelbare school. Ziet uh, er van alle letteren. Ja. Wat ik me nou afvraag, hè? volgens mij, want jij, jij, jij weet nu echt nog precies uh, dat moment uh, te reproduceren dat je hebt gespiekt. Weet je ook ja? nog de vragen die je niet wist op dat moment? Nou, ik heb natuurlijk bewust één of twee vragen niet goed beantwoord. Ja. Je moet het natuurlijk wel slim aanpakken. Ja. Nee, maar ik bedoel, meer Van, dat je er eigenlijk stiekem best veel van leert. Omdat je het zo bewust doet, dat spieken, dat je uiteindelijk die vragen dus daardoor wel weet. Nee, die vragen die weet ik niet meer. Nee, je hebt er dus helemaal niks aan gehad. Nee, dat als gewoon, ja, als ze erom vragen, dan moet je de gelegenheid te baat nemen, hè? Goed, dat is jouw tip. Dankjewel, je Alsjeblieft. Dag, hoor. Jasper, nacht. Ja, ik ben zelf leraar geweest twee jaar. ja op een zeer moeilijke opvoedbare kinderenschool in Amsterdam-West. Als ICT-leraar. En dan moest ik ook vaak, euh, nou niet een tentamen, maar een, een, een vorm van, van test doen. Ja, of jij, jij je moest surveilleren bij die uh, leerlingen? Ja, ik was de enige in de klas. En ik zag gewoon precies van, nou, die... Uh meneer A en meneer B, die, die zitten naast elkaar achter de computer... Mm -hmm. en die, die zitten een beetje te smoeselen en te giezelen. Ja, dan moest ik er tussen gaan zitten. Ja. Want uh, ja, uiteindelijk kom je ook vaak, als je het als leraar goed bekijkt... dan zie je van, hé, laten we zeggen, Henk en, Henk en Ingrid, die zitten naast elkaar. <laughs> ja. Maar die hebben dezelfde scoren. Ja, nee, dat valt natuurlijk wel heel erg op, maar dat weet iedereen. Maar wat ik me ja. nou afvraag, als je zelf in zo'n klas zit, dan denk je altijd... Ja. Eh, wil, je weet, dan denk je altijd, die leraar die ziet dat toch niet. Nou, of zie, zie je meer dan de leerlingen denken? Ja. Heb je tegelijk door als iemand aan het spieken is? Nou ja, gelukkig had ik maar twaalf kinderen in de klas, maximaal. Mm -hmm. dus, en ik zat op een strategische plek. En ik kon het een beetje zien en uh, ja, ze te en uh, uh, uh, Je hebt het door gewoon. Ja. En wat doe je dan als je iemand betrapt? Ga je, bedoel, spreek je iemand direct aan of wacht je even tot de tentamen voorbij is en spreek je iemand apart aan? Nou, ik ga er meteen tussen zitten. <laughs> dus ik, ga, ik, ik, ik kruip op die tafel tussen <laughs> die twee monitors van die computers en ik ga er gewoon tussen zitten. Dus ik zeg oké, okay, ga door. Ja. En dan kijken ze natuurlijk heel betrapt. Ja, maar dan weet ik in ieder geval dat ze de komende vragen niet afkijken. Ja. En heb je zo ook, ook wel eens iemand een één gegeven omdat hij heeft gespiekt? Ja, nou ja, als, als, als iemand zegt een, een cd is een, is een floppy of een weet je, stomme, stomme antwoorden, stomme vragen. ja, nee. En uh, iemand, iemand de buurman heeft dezelfde antwoorden ingevuld, ja, dan is het wel uh, duidelijk en dan krijgen ze gewoon een een van meester Jasper. Juist. Maar ik kom ze nog tegen hoor in de buurt. Het is allemaal boksen en bam en uh, hekel cool, en uh... ja. ja. Maar wat ik dus zeg, die, die tips die jullie nu geven, zijn ja. eigenlijk twee, twee maanden te laat, hè? Want de examens zijn al voorbij. Ja, precies. Maar er zijn nu natuurlijk iedereen begint nu weer met de nieuwe colleges en schooljaren. Dus, uh, ja, maar dat en de, de je wel komen dan, hè? Ja, nou is ook een goede training. Ja, voor op school. En in al die jaren als leraar, welke, uh, wat, wat, wat is de meeste, of meest originele speak-manier uh, die je hebt gezien? Nou ja, dat is natuurlijk het uh, tijdperk van de mobiele telefoontjes. Nu mm -hmm. um, ja, moet je dus bannen tijdens het, uh, tijdens het examen of wat dan ook en tijdens de test. En ja. Oh. God, ja, je, moet niet, uh, je moet niet de verkeerde kinderen of uh, uh, cursisten, laat het zo noemen, naast elkaar uh, laten zitten, maar op een ruime afstand. Uh, ik hoorde net iemand van de ene hoek van de tafel, de andere hoek van de tafel. Dus je hebt vier, dus A, B, mm -hmm. C, D. Ja. En dan kan je natuurlijk met je vingers doen, uh, A, B, B, 3, of zoiets. Ja, precies, ja. <laughs> dat hele ingewikkelde verhaal dat ik vertelde, Ja. <laughs> En ik, ik, ik, ik weet het heel goed. Er is zo'n zo zo heel groot lokaal, er zitten allemaal van die leerlingen. En er zitten, er zitten een paar uh, uh, surveillants, hoe hoe ze ze, sur dat? ja. Ja, die, die, die lopen een beetje rond. Maar als je die weer met hun rug uh, weglopen, dan, dan kan je gewoon even zeggen van klik ja. en... Dan kun je over het algemeen, dat weet ik zelf nog wel uit mijn middelbare schooltijd... als iemand met zijn rug naar je toe zit, kun je gewoon uitgebreid gaan overleggen. Of ja. wat ik wel eens deed, is dat je gewoon met je buurvrouw je blaadje omwisselt... en elkaars proefwerk alvast een beetje gaat nakijken... en invult wat de ander niet weet. Kan ook ja. allemaal. Allemaal ja, maar, gedaan. Ja, maar waarschijnlijk zijn er misschien 10.000... Nou, misschien wel meer. Misschien wel 500.000 mensen in Nederland... die gewoon via spieken hun plommen hebben gehad. Ja, maar het is nooit alleen maar met spieken. Ik geloof echt wel dat je er ook echt iets aan kunt hebben. Hè? Want die ene jongen vertelde dat je zo... Op een, op een heel klein briefje allemaal woorden schrijft... dan heb je toch die woorden opgeschreven... en dan zitten ze toch ook ergens in je hoofd. Of als je allemaal formules opschrijft of zo... Dat, ja, dat heet dan het slims... Doorgeeft. En dat is, dat is wel slim spieken. Jij hebt ook dom spieken, dat is gewoon letterlijk overschrijven wat je buurman doet. Ja, maar als je, als je die informatie weer doorgeeft naar je buurman. Ja. Dan is de buurman dom aan het spieken, ben jij slim aan het spieken. Ja, maar voor hetzelfde uh, krijgt hij een, een diploma en jij ook. En, uh, en die buurman achter je, die, uh, die doet zijn uiterste best. En die, die, ja, die zit in een beetje een, een midlife-crisis. Ja. weet ik veel wat. En die had het niet. Ja, nou, misschien moet je af en toe toch... Rutte. Om zou, het te... zou Rutte eigenlijk ook uh, gespiekt Ja, dat, dat vraag ik me ook af. Hè. Of zij misschien uh, tijdens debat uh, spieken. Maar goed, misschien is er iemand die uh, belt die dat zo meteen nog even kan vertellen. In ieder geval, dankjewel voor je verhaal, Jasper. Nee, Heel veel succes. Hè? En als je ook wil meepraten over jouw favoriete spiekmanieren... en of jij misschien weet hoe dat gaat bij zo'n tv-debat achter de schermen. Zit Mark Rutte misschien ook te spieken? Is er iemand die in zijn oor fluistert? Laat het weten, je kunt bellen op 0800 1121. 0800 1121. Wat was jouw favoriete speak-methode? Wij vroegen het ook alvast aan wat mensen op straat. Uh, ik gebruik mijn iPhone meestal, tussen mijn benen. Briefje tussen mijn benen? Uh, okay, yeah. Gewoon simpel in het handgeschreven, feitelijk. Ik schreef altijd alles in mijn hand. Ik herinner me altijd wat in mijn hand was, dan de andere dingen dat ik verder had geleerd. Ik spiekte niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat het is. Ja, ik keek af en toe wel bij de buren tijdens een toets. Maar je moest wel een beetje met uh, tactiek doen natuurlijk. Als de leraar even niet keken. Oh, spieken. Oké. Okay. Nooit. Ja, het ouderwetse spiekbriefje. Gewoon achter je arm leggen. en uh, Als de leraar komt, stel dan die je arm schrijven. Het ouderwetse spiekbriefje, dat blijft toch de favoriete spiek tip van iedereen tot nu toe. Als jij een betere tip hebt, bel op 0800-1121, want er zijn stukken originelere tips. Zo las ik bijvoorbeeld dat een jongen die helemaal onder de tatoeage zat, de antwoorden van zijn toets een keertje erbij had getatoeëerd. Nou ja, daar kom je ook niet zo snel achter, volgens mij. Look inside, look inside your tiny mind.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 not how you find it. Lily Allen, fuck you. En dat zei ze tegen oud-president George Bush. Dat was echt een protestlied, zoals je dat dan noemt. We hebben het deze avond over spieken... en wat de beste tips zijn om te spieken... of welke methodes jij vroeger hebt gebruikt om te spieken. En eigenlijk ben ik ook wel benieuwd naar jouw mening over de vraag... moet dat eigenlijk gewoon kunnen spieken? Hoort dat er een beetje bij door je middelbare school heen komen? Of is het echt iets dat, nou, dat gewoon dit eigenlijk moreel verwerpelijk is... zoals we dat dan noemen... Aad, een hele goede morgen. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Ik weet niet hoe uw naam is, maar ik ben... Mijn naam bent. is Lizzie. <laughs> uw naam is wat? Lizzie. Lizzie? Ja. Oh, dat is een mooie naam trouwens. N nou, dankjewel. Hoe spiekte jij vroeger? Ik heb het nooit gespiekt, mevrouw. Ja, de... En wat ik ook tegen te te die presentator of althans de meneer die de te telefoon opnam. Ik kan me niet herinneren dat dat vroeger voor elkaar... Uh, uh, uh, ja, uh, gedaan werd. Gebeurde dat niet vroeger? Nou, misschien was zieken, in het chemiek. Maar ik kan me niet voorstellen dat het... Uh, ja, dat het... De leraar die zo goed op. Ja? En als je dan betrapt... Maar ik kan me echt niet voorstellen dat er niet werd gespiekt. Maar uh, jij zegt van niet... Jij hebt het in ieder geval nooit gedaan. Ik niet, nee. Nee. En ik had het ook niet nodig... Nou, gelukkig maar dan. Dank je wel. Wat ik nog wil voor zeggen? Ja? Dat de leraar, die, die let er zo goed op ja. in de klas. En ik, ik vraag me af of dat tegenwoordig dan wel met al die elektronica, ik weet niet hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen, dat dat, dat ja, een andere zaak is tegenwoordig. Ja, dus je stiekem op je mobiel kunt kijken en dat de leraar dat allemaal niet kan volgen, bedoel je? Ja, maar dan zou je uh. zeggen, dan moet je wel bieden uit de klas weer of wat dan ook. En dan mag je niet meer gebeld worden of weet ik of wat. Uh, ik vond... kan me dat niet voorstellen. Nou, nah, maar dat mag ook allemaal niet hoor. Dat mag je ook allemaal niet meenemen in de klas. Maar ik. Ik, ik, heb, Jij een hebt... idee, ik, ik heb geen idee. mevrouw. Hey. Hoe het tegenwoordig gaat. Nogmaals, ik ben in de oorlog geboren. En in de jaren 50, toen ik op de laag zo zat. Ik kan me niet voorstellen. Je had gewoon het, het hart niet in je lijf. Omdat het op is. Ik heb vroeger wel eens. Ja. Hmm. Misschien een, een, een aardig verhaal. Ik heb wel eens. Eh, eh, eh, eh, hoe zeg je dat? Berichtjes gestuurd naar een ja. meisje die ik leuk vond. Nou. <laughs> ik was als ze dood, dat mijn moeder of mijn vader dat ze vinden, helpt er weer aan. <laughs> ja, precies. En daarom durfde ze je ja. ook niet te spieken. Aad, dankjewel voor je verhaal. Ik ben heel erg benieuwd of Aad gelijk heeft. Of er inderdaad vroeger niet werd gespiekt. Ik denk het heel eerlijk gezegd. In de jaren 50 werd er toch ook gewoon gespiekt. Maar misschien ben jij wel iemand die mij daar meer over kunt, kan vertellen. Je kunt bellen met jouw favoriete spiekmethodes En de antwoord op deze vraag: Werd er vroeger minder gespiekt dan nu? Dat kan op 0800 1121. 0800 1121. En uh, wij hebben alvast wat mensen gevraagd naar hun favoriete spiekmethodes. Nou, vroeger bij een toets uh, was het als je één vinger opstak A, twee vingers was B, drie vingers was C en vier vingers was D. Wij deden uh, spiekbriefjes maken op de kopieerapparaat. Die deed je het boek eronder leggen, deed je 50% verkleinen. Die 50% deed je weer 50% verkleinen, dus had je uiteindelijk een heel klein papiertje. Spieken, Ja, met de briefje gewoon. Hoe spiekte ik vroeger? Nou, ik schreef wel eens op mijn hand aan de binnenkant. Of uh, als je achter iemand zat dat je afsprak van nou weet je, als je iets hoort ga even opzij dan kan ik even meekijken. Uh, ja. Wij stopten een speedbriefje en iemands capuchon die voor ons zat en zo kregen we de antwoorden. Zo dus konden we gewoon meelezen. Heel stiekem, uh, gewoon een beetje afkijken en zorgen dat je niet werd gesnapt natuurlijk. Maar ja, verder weet ik het ook niet. Gewoon bij mijn beste vriendin afkijken want die is heel goed in alles. Ja, word je wel eens betrapt? Nee. Nooit betrapt. Nee, ik ben eigenlijk ook nooit betrapt. Ik gebruikte die truc zelf ook altijd. Hè, dat je vroeg aan degene voor je of die even zijn blaadje omhoog wilde houden... zodat je even wat antwoorden nog kon overschrijven. Misschien heb jij dat ook wel gedaan... of misschien heb je nog veel originelere speaktips. Ik hoor het graag. 0800-1121. Dit is Radical Face. Welcome home. Welkom home van Radical Face. We hebben deze vroege ochtend over spieken... en wat jouw beste methodes waren vroeger om te spieken. Meo, een hele goede morgen. Ja, hele goede morgen met Romeo, ja. en uh, Nou, uh, ja, een beetje over spieken, hè. Het is zo van, heb ik ook gedaan. Ja. Want uh, vroeger toen ik, uh, ja, dat noemen ze voorgezet onderwijs... En, uh, toen, toen heb ik, ik was heel slecht in, uh, ja, in rekenen heet dat, of wiskunde. Ja. En uh, toen had ik een klasgenote en uh, ja, ik zei tegen haar, weet je, als jij mij helpt, ga ik jou helpen. Want ik was goed in talen, ik was goed in geschiedenis, aardrijkskunde En ja, door dat spieken, moet ik wel zeggen, was een hele leuke band ontstaan. <laughs> en ja. uh, heeft dat ook nog tot een liefde geleid uiteindelijk? Nou, een klein beetje wel, maar uh, dus er zaten niets van terechtgekomen. <laughs> maar Want, je hebt wel uh, nog verkering met haar gehad. Jawel, ja, wel. Ja, dat zo en zo. En, uh, alleen het punt was, kijk, ik ben, ja, lijken zo zeggen, ik ben, ja, ik ben van Suriname afkomst, mm -hmm. half Indonesisch, half Nederlands. En uh, ik heb wel een, ik heb wel zo gedaan van, ik heb mij voorgesteld aan haar ouders, maar. Eerlijk gezegd, ja, en ouders, die mochten mij niet op. Ja, oké, okay. maar ah, goed, dat kan. En dat kwam niet omdat je alleen maar spiekte? Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Kijk, zij, zij mag me heel graag, maar ja. En, uh... dus... Kijk, uh, aan de andere kant zeg ik, spieken kan heel goed zijn in de zin van... Ja, dus je bouwt band met elkaar op. Ja. ja. Het is echt een dat soort is... geheim dat je met elkaar deelt, hè? Ja, bijvoorbeeld, ja. precies. Dat wat, dat wat je zegt. Ja. Maar Romeo, misschien weet jij dat wel net. Ja. Ik had net iemand aan de telefoon die zei... ja, ja ik zat in de, ja, in de jaren 50 op de, school, op de ja. lagere school... en toen werd er ja. echt niet gespiekt. Nou, volgens mij ben jij ietsje jonger dan dat... maar werd er vroeger minder gespiekt ja. dan nu, denk je? Ja, ja dat klopt. Kijk en, uh, weet dat is, Ik mag dat niet beoordelen, maar ik zie het zo. Hè, van, kijk, als je gaat spieken... als je diploma moet halen, dan breng je toch niks mee. Uh, en vooral nu, kijk, je moet zo zien... Kijk, ik vind zo van, als je, als je moet leren, dan yeah. moet je leren en niet spieken. Nee, maar goed, soms heb je gewoon even... Je, je, je kan altijd een klein beetje hulp gebruiken. Ik bedoel, je gaat niet je hele ah. diploma bij elkaar spieken. Dat kan helemaal niet. Bovendien nee, moet je ook kijk, best dat... wel slim zijn om goed te kunnen spieken, volgens mij, hoor. Ja. Nee, maar kijk, dat bedoel kijk, kijk, speaken, kijk, speaken, ik. Kijk, spieken, kijk, spieken... Ik noem het zo, hè. Spieken, uh, sorry, en liegen. Mm -hmm. Dat is wie neem je normaal manier. Dus jezelf of anderen. Want maar vroeg of laat... Bij je met het dus diploma je handen Als je nou kijkt naar de jongeren, ik heb zelf, ja oké. Okay. Als je kijkt naar de jongeren nu, ja, die, ja, zij kunnen leren, maar ze willen niet leren. Los van spieken. Kijk, dat bedoel hmm. ik te zeggen daarmee. En vroeger was dat beter? Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Kijk, ik ben Suriname's opgevoed, ik ben geboren, getogen, Suriname. En uh, ja, in Suriname is het zo, hè? als je gaat spieken. Komen ze met een liniaal heet dat? Dan krijg een klap op je vingers. Zo. Ja, Heb jij dat ja, ook maar. nog wel eens gehad? Dat je, dat je zo'n tik op je vingers kreeg? Ja, ja. Daar ja, zeggen dat. Ja, ja. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, in Suriname was het zo. Uh, stel als ze mijn best niet deed, dan ging de docent of de leraar zeggen zo van tegen mijn ouders. Romeo doet zijn best niet, heeft zijn huiswerk niet gemaakt. Dus ik kreeg dubbelklappen. Nou, dan krijg je, kreeg je thuis, thuis ook klappen. nog een keer een tik. Ja. Sorry? En dan krijg je thuis ook nog eens een keer een tik. Ja, op school tegen het tikken en, en, en thuis dan een paar slag. Nou moet je niet zeggen, mijn vader moet nooit geslagen, maar mijn moeder die kwam met zo'n mattenklok, kloppen ik dat. <laughs> zo, ik kreeg echt op mijn kont, ik kreeg blauwe plekken zelfs. En, en ja, echt waar, en tegenwoordig, dan mag je hier niet gaan proberen met je kinderen. Want dat, dat is ze nee. een strafbare feit. Dat noemen ze kindermishandeling, ja. Toch? Precies, ja. Maar ik vind zo van ja, weet je wat het is, hè? Wij leven in 2012. En ik zie, uh, ik zie bijvoorbeeld mijn nicht en neef we hebben ook kinderen en uh, hun leven heel anders dan dat ik opgevoed ben. Maar vertel dan eens, Romeo. Weet je, jij, kijk, ja? jij hebt dus gespikt en je hebt uh, van de leraar heeft toen je toen met een liniaal op je vingers getikt. Je ja. kreeg thuis nog een pak ja. slaag. Doe je het daardoor niet ja. meer? Ja, maar kijk, ik ben een auto toch. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik spreek niet meer. Nee, maar goed, toen, vroeger. Heb je, je bent toen een keer betrapt op spieken en toen heb je een pak slaag gekregen. Heb je daarna ook ja. nooit meer gedaan? Volgens mij heb je de later nog wel nog afgesproken met dat meisje om uh, bij elkaar af te kijken. Dus dat heeft helemaal niet geholpen. Nou, oh, wacht even. Nou, dat zeg. Hé. Uh, is, is het nou, ik ben ook een opleider aan de vol. En, uh, ik ben nog steeds aan het spieken. Like, oh, het... je bent nog steeds aan het spieken? Ja, ja, ja. Dus pas maar ja. op, straks komt de leraar uit Suriname nog langs met de lineaal. Ja maar, ja, maar maar, maar weet je, dat spieken doe je om elkaar helpt om elkaar te helpen, Precies. toch? Is dat verkeerd? Ja, ik vind het ook hoor. Ik vind er wel er zit wel echt een groot verschil tussen echt frauderen ja. en gewoon een beetje ja. spieken. Je? je moet af ja, en toe dan... uh, een beetje buiten de regels treden om, uh, om het ja. allemaal te halen, toch? Kijk, je moet zo zien, ja, er zit wel een bepaald verschil tussen, weet je. Mm -hmm. Kijk, kijk, als je. Uh, uh, als ik het heb over het leven, he, dan, dan moet je elkaar aanvullen. Het zij spieken, het zij liegen. Kijk, als ik het heb over, over liegen, dat doe je niet zomaar. Dat doe je. Geen excuus, maar niet om de ander pijn te doen. Ik ging maar een een leugentje om best wil. Ja. ja, precies. Precies, en dat is spieken ook. Romeo, dank je wel ja. voor deze wijze les. Graag gedaan. <laughs> en, en, en ik wens je hele fijne nacht verder. Dankjewel. Wat zijn jouw favoriete spiekmethodes? en vind je dat het kan of vind je dat het eigenlijk niet kan? Je kunt meepraten als je belt op 0800 1121. En uh, we hebben alvast wat mensen op straat gevraagd naar hun favoriete spiekmethodes. Ik heb het wel eens gedaan, maar dat was dan. Het was niet echt een belangrijke toets of iets. Het was gewoon antwoorden of blaadjes omwisselen en dan dingen voor elkaar schrijven en inleveren. Oh, dat deed ik niet. Natuurlijk nee, niet. Nee, nee als er, want je bent van BNN dus blijkbaar. Als iemand dat ooit hoort, dan word ik natuurlijk helemaal omvergehaald voor fraude en zo. Dus dat uh, ga ik niet toegeven. Ik uh, stal de dag voor hetzelfde collegeblad, dat ik er dag daarna kreeg voor de toets. Dus met de uh, naam van de school erbij. En die schreef ik helemaal vol en die pakte ik dan tijdens het tentamen of tijdens de toets uit de tas... Of net dat, als hij zich onderuit om het tentamen te pakken. En leg legde ik die onder het blad neer. En dan leek het gewoon helemaal dezelfde. En dan gooide ik hem gewoon voor zijn neus weg. Alsof het een kladpapier was. Tja, hoe spiekte ik vroeger? Heel af en toe is iets op mijn hand schrijven. Maar dat was het wel. En hoe spiekte jij vroeger? Je kunt bellen op 0800 1121. Helco, een hele goede morgen. Goedemorgen, Lucie. En jij bent zelf leraar, begrijp ik? Ja, ik. Ja, klopt. Ik uh, geef Duits en Engels op een middelbare. En ja, ik ben er zelf heel makkelijk in. Ik zeg altijd aan het begin van als ik een nieuwe, als ik nieuwe klasse krijg... Uh, ...speak gewoon. Als je jezelf wil uh, besodemieten en beduvelen, uh, gewoon doen. Want je valt toch op een gegeven moment wel uh, door de mand als, je, uh, als het erop aankomt met schoolonderzoeken of examens. Dus ik doe er nooit moeilijk over. Maar ondertussen heb ik wel het ultieme speakbriefje. te oh, ja? horen. Ja, moet je horen. Zelf honderden keren toegepast, nooit betrapt. <laughs> Thuis maak je van een beetje stevig karton een cirkel. Die knip je door. Dan heb je dus een rechterkant en een bolle kant. Hè? Ja? Oké, okay, aan de onderkant van die rechterkant, in het midden, doe je een punaise. Dus dan heb je de punt naar boven. Mhm. Mm op die bolle kant, zeg maar, dus onder die punaise begin je je informatie op te schrijven die je nodig hebt als spiekbriefje. Nu kom je de klas binnen. Dan prik je die punaise aan de onderkant, vlak onder de rand van de tafel. En die bolle kant, die draai je dus aan de, die draai je, zeg maar, onder de tafel door. Ja, dat ja, is een soort schroef. Heb je, heb, nodig, ik eigenlijk... dan draai, dan, heb je het nodig, dan draai je die bolle kant gewoon dus naar je toe. Dan kan je erop kijken. Ja. Je kijkt toch al naar beneden op je blaadje. Je hoeft niet naar links of naar rechts te kijken, dus het valt niet op. Komt de leraar langs, dan draai je die bolle kant gewoon weer onder je tafeltje door. Die zit toch vast met die punaise aan die rechterkant. Aha. Uh, niet, niemand die het ziet, uh, is de leraar weer uit zicht, draai je de bolle kant gewoon weer terug. En je schrijft gewoon weer over wat je nodig hebt. Aan het eind van de les pulk je de punaise los en laat je rustig in je tas vallen. Het enige wat je moet doen is opletten dat als je met je hand in de tas komt, dat je je niet aan de punaise prikt. En, deze... Ja. en deze tip heb jij zelf heel vaak toegepast. Honderden keren, Liffie. <laughs> en voor wat voor vakken dan? Uh, WIS, natuur, uh, schij. Want ja, uh, talen, ik ben een talenpik. Ja. Maar uh, dat werkte perfect. Formules, dingen, uh, ja, gewoon alle informatie die ik nodig had. Nou, en als de leraar langskwam, dan draaide ik gewoon die bolle kant weer terug. Aan de, uh, gewoon onder de tafeltje, niemand die het zag. Welke docent gaat nou onder een tafel kijken of daar een spiekbriefje zit? Niet één, Nou, wil jij misschien? Nu, omdat uh, je, nee. ron, je weet dat dit soort nee, trucs bestaan. Nee. Nee. nee, want dat zeg ik, spieken mochten ze, mochten ze bij mij. Geen probleem, toch? Ja, maar als je achter komt, dan uh, geef je ze toch wel een één? Nee. Echt niet? Nee. Wat, wat doe jij als je een leerling betrapt op spieken? Niks? Nee, ik negeer het gewoon. Maar dan, dan, dan, dan zit toch iedereen in jouw klas eindeloos uh, te spieken? Uh, nee. Het, ge het gekke is namelijk dat als het mag, dan is het niet meer aantrekkelijk, is het niet meer spannend. Uh, ik reageer er gewoon niet op. Lesgeven is, is, is ook de kunst van het negeren in sommige gevallen. En ben je daar uniek in uh, onder het lerarenteam? Of doen ze dat we allemaal ik, bij jou op school? Weet, weet, dat weet ik niet. Ik zeg, ik, ik zeg het tegen die klas en niet tegen mijn collega's. Ik zeg tegen die klas, wil, wil je spieken? Moet je doen. Wil je jezelf besodemieteren? Doe het. Ja. Dus maar, kijk, ik hoor hierin wel dat je het eigenlijk niet goed vindt... Hè, dat mensen spieken, want je zegt je besodemietert jezelf... maar aan de andere kant heb je het zelf ook wel gedaan. Maar oh hoe, ja. Vind je nou dat het, het hoort er toch ook een beetje bij? Het hoort er toch bij, natuurlijk ja. hoort het erbij. Maar het hoort er ook bij dat je dan betrapt wordt... en de consequenties daarvan ziet, dus dat je een een krijgt of zo? Uh, nee, dat vind ik dus niet. Nee? En als je uh, dan iemand betrapt... Ja, maar ik, als ik het zie, dan laat ik het gewoon gaan. Hmm. Ik reageer er gewoon niet op. Nou, ik vind ik het heb de... immers aan het begin van het schooljaar gezegd, wil je spieken, doe het. En gebeurt dus dan dat, dat ik ik ook je? niet. Dan kan ik er in de rest van het jaar niet op terugkomen, zeggen van, oh je Hé, hey, En deze tip, hè? je gaf net een tip om een uh, nou, heel verhaal met een karton... Je in ieder geval... haal, gewoon haal een halve cirkel van een gaal... karton. Ja. Maar ik zat te denken, dat is best wel veel werk om dat te maken. Zo'n hele spiekbrief. Ja, maar, uh, maar ben je een goed voorbereid spiekbriefje wat goed werkt... dan uh, de kans uh, om betrapt te worden met een uh, dom iets. Ja, maar ik bedoel, kan je die tijd die je besteedt aan het maken van die spiekbrief... dan niet beter besteden aan het leren van je proefwerk? Nou, het is, het is eigenlijk hetzelfde wat je zo even zelf al zei. Op het moment dat je het spiekbriefje maakt, ben je met die leerstof bezig. En neem je het op. En komt het voor een groot deel toch in je onderbewustzijn terecht? Ja, dus eigenlijk is het ook een manier van leren, hè? Ach, ik, natuurlijk. Ik, heb ook ik ben gehoord... er toch mee bezig? Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat leraren een soort van speakles geven... om dan leerlingen te leren hoe ze een samenvatting moeten maken. Dat, ja, eigenlijk is een speakbrief toch ook een samenvatting? Ja, dat is ook zo. Ja. Nou ja, de tip van Helco. Een, uh, pap nee, leg hem nog één keer uit, hè? Met een kartonnetje okay. op de bolle Oké. Okay. Oké, okay, je maakt een cirkel, die yeah. knip je door van een kartonnetje. Dan yeah. heb je dus een rechterkant en een bolle kant. Aan de onderkant van, aan de rechterkant, daar doe je aan de onderkant prik je de punaise, zodat de scherpe kant naar boven komt. Je schrijft de informatie op de, aan de bolle kant, zeg maar. Mm -hmm. Kom je de klas in, ga je de punaise met die punt naar boven, die prik je aan de onderkant van je tafeltje, vlak onder de rand. En dan draai je de bolle kant naar achteren, zodat niemand het ziet. Heb je je informatie nodig, ga je met je hand onder de tafel draaien die bolle kant naar, naar, naar, naar je toe. Dan, zie, dan kun je dus al je informatie lezen. Je kijkt ja. toch al naar beneden, dus niemand die het ziet. Komt de leraar eraan, ga je die kant die draaien onder je tafeltje weer terug. Aan het eind van de les pullet je die punaise los, laat je je tas zakken, niemand die het ziet. Helco, dankjewel voor deze tip. Alsjeblieft. <laughs> Ik hoop dat je... mensen hem begrijpen. Ik ja, dat was zo. Ja, nee, maar het is uh, ja, interessant om te horen. Dankjewel. en... Uh, ik hoop dat je niet te veel leerlingen me nog betrapt met deze. Ik hoop niet dat er te veel leerlingen van jou luisteren. Hoe vind je hem? De tip. Ja? ja ik zal hem zelf niet meer gebruiken. Ik ben op mijn vijftiende denk ik gestopt met spieken. Heel goed van ja. je. Gewoon, nou, lekker, gewoon, je, gewoon je lekker je leerstof leren. Precies. Helco, dankjewel. Alsjeblieft. He. Away From Here van Stevie N. En dit zit er alweer bijna op het la eerste uur van 4-7. We hadden het deze nacht over spieken. En wat zijn nou de beste methodes om te spieken? Nou, ik heb er een paar gehoord. En iemand die vertelde uh, dat je spiekbrieven op de binnenkant... van een etiket van een cola of een Fanta-flesje moet schrijven. Want dan zet je dat zo naast je op je bureau. En dan kijk je even zo naar je cola-flesje. En dan ziet de leraar echt niet dat je stiekem aan de binnenkant... daar allemaal teksten hebt geschreven. En een andere tip die kwam net van Helco. Hij is zelf leraar en hij vertelde dat je uh, je spiekbrief uh, op de, de, de platte kant van een kartonnetje moet schrijven. En dat dan met een punaise onder je bureau moet prikken. Dat is een tip die hij zelf, een truc die hij zelf ook heel vaak heeft toegepast. En we hadden het eigenlijk ook een beetje over de vraag, kan dat nou spieken? Ik vind eigenlijk, het moet gewoon kunnen, het hoort er een beetje bij. Zodra je het niet echt fraudeert of letterlijk teksten overschrijft niemand. Ach ja, je moet gewoon af en toe een beetje kunnen spieken. Dat was dit uur van 4.7. Zometeen na de klok van 5 uur of na het nieuws van 5 uur ga ik je voorstellen aan de nieuwe feutum van BNN University.